Zes uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In zijn eerste mis op kerstavond heeft Paus Franciscus opgeroepen tot het mijden van egoïsme en zelfzucht. In een korte preek vroeg hij de mensen hun hart te openen voor God en medemensen. Duizenden gelovigen woonden de mis bij. In Bethlehem kwamen duizenden christelijke pelgrims bij elkaar voor de viering van kerstmis. De traditionele processie eindigde gisteravond bij de geboortekerk. Bij de nachtmis waren onder andere aanwezig de Palestijnse president Abbas... en de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van de Europese Unie, Ashton. Music for Life, de Belgische variant van Serious Request... heeft voor zover nu bekend 2,5 miljoen euro opgebracht. DJ's van Studio Brussel zamelden een week lang geld in voor goede doelen. De 3FM-inzamelingsactie Serious Request leverde dit jaar een recordbedrag op... 12,3 miljoen euro. Dat was net iets meer dan vorig jaar.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 Op deze eerste kerstdag merken we dat de elektrische gitaar voortaan van plastic is. De wethouders die de afgelopen periode regeerden over de gemeente... die zijn massaal afgetreden. En we merken ook dat vrede, in ieder geval in Zuid-Soedan, nog ver weg is. Daar gaan we over praten met onder meer oud-minister Jan Pronk. Maar het is ook de dag dat de eerste verfoon op de markt komt. En verder is het de ochtend na de nachtmis. Niet alleen de paus sprak de gelovigen in Rome toe... dat gebeurde ook in verschillende kerken in Nederland. Maar Robin Visser ging mee met een pastoor... die meerdere nachtmissen moest doen. Nou, we zijn helemaal in de stemming. Dan kunnen we ook wel meteen een leuk plaatje draaien. ABC. The Look of Love. you'll find true love de look of love. Dus tijd voor het nieuws overzicht. Er gaan nog meer VN-militairen naar Zuid-Soedan. Eerder werden er al 7000 gestuurd naar het land dat op de rand van een burgeroorlog staat. Nu komen daar nog eens 5500 soldaten bij. VN-chef Ban Ki-moon riep de leiders van het land nog maar eens een keertje op om onmiddellijk met elkaar in gesprek te gaan. Ik urgeer nogmaals dat de leiders, whatever their differences may be, should start dialogue immediately. De militairen zullen vooral worden ingezet om de 45.000 Zuid-Soudanese te beschermen die voor het geweld zijn gevlucht naar de VN-kampen. Geef niet toe aan egoïsme en trots. Met die boodschap stuurt Paus Franciscus ons de kerstdagen in. Gisteravond droeg hij zijn eerste kerstavondmis op in de sint basiliek in Rome. Als ons hart gesloten is, als we worden gedomineerd door trots, bedrog en egoïsme, dan is er duisternis om ons heen, zegt de Paus. L'orgoglio, la menzogna, la ricerca del proprio interesse, allora sendo, no? le tenebre. De mes werd zoals gewoonlijk bijgewoond door duizenden mensen... onder wie veel toeristen. En ook de koning van Spanje had een boodschap. Hij hield in zijn kersttoespraak een krachtig pleidooi... voor de eenheid in zijn land. Hij erkende dat er veel tegenstellingen zijn in het land... maar deze kunnen worden opgelost als iedereen zich... aan de democratische spelregels houdt, zegt hij. Ze besluiten met de regels van de jaren... democratische regels, iedereen Het respect van die regels is de garantie van onze en de van democratie. En met deze regels komen de kracht en de eenheid van de Spaanse democratie tot bloei, zegt koning Carlos. Die eenheid is overigens nog ver te zoeken, want de opstandige regio Catalonië die besloot de kerstreden van de koning niet uit te zenden uit onvrede over bezuinigingen. Een nip -record is ook een record. Gisteravond verlieten de DJ's van Serious Request... het glazen huis in Leeuwarden. Ze werden ontvangen met de mededeling... dat er iets meer geld is opgehaald dan vorig jaar. Het eindbedrag van Serious Request 2013 is 12.302.747 euro. En dat bedrag is zo'n 51.000 euro hoger dan vorig jaar. Tot grote vreugde van Giel Belen, een van de DJ's uit het glazen huis. Nederland bedankt, met z'n allen hebben het gedaan. Fuck het cynisme, we kunnen de wereld redden met z'n allen. De opbrengst van de actie wordt door het Rode Kruis gebruikt om kindersterfte door diarree tegen te gaan. Volgend jaar zitten opnieuw drie, dj, drie DJ's in, in een glazen huis. Het glazen huis staat dan in Haarlem. Steeds meer wethouders halen de eindstreep niet... en ook steeds meer burgemeesters struikelen voor het eind van hun ambtstermijn. Als de eerste twee jaar van hun termijn halen... dan is de kans groot dat ze de rit wel afmaken... vertelt bestuursdeskundige Henk Bouwmans. Het laatste jaar voor de verkiezingen... dan uh, neemt het aantal wethouders wat aftreedt wat af. Dat komt eigenlijk omdat het jaar ervoor dat is eigenlijk altijd het jaar waarin de meeste wethouders aftrekken. En waarom die eerste twee jaar zo gevaarlijk zijn... voor wethouders en burgemeesters, dat hoort u straks na half acht... in een uitgebreid gesprek met Henk Bouwmans. En mocht u vandaag in kerstmannenpak de straat op willen gaan... om de kerst te vieren, wees dan alsjeblieft voorzichtig. Want in Washington is een hulpkerstman op straat in zijn rug geschoten... terwijl hij cadeautjes aan het uitdelen was. Cameraman van de nieuwszender ABC die legde het incident vast. Oh man, this is awesome bro! Oh, yes, Mary! <truimelijk> ah. <truimelijk> ah! Ah! I me. ah. ah. Oh. Kerstman heeft het overleefd, maar Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! het Ah! Ah! het Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Normaal gesproken pak ik dan de kranten, maar ja, het is de uh, eerste kerstdag... dus er is geen krant uitgekomen, maar er zijn natuurlijk wel de elektronische versies van. Zo staat op internet te lezen dat De Volkskrant, die schrijft over Edward Snowden... die houdt vandaag ook een kersttoespraak. Het wordt uh, allemaal uitgezonden op Channel 4. De toespraak is opgenomen in Rusland, waar hij tijdelijk asiel heeft gekregen. Bij de Telegraaf een grote foto van Paus Franciscus. Hij kust daarop een beeld van Jezus. Ook een verslag van de laatste avond van Serious Request. De website van het AD, een opvallende oproep van de leiding van McDonald's. Het personeel wordt opgeroepen om geen friet of hamburgers te eten. Ze kunnen beter voor salades en broodjes kiezen. Een trouw schrijft over een conflict in Amerika... tussen een ziekenhuis en een familie van een 13-jarig meisje. Na een amandeloperatie traden complicaties op en raakte het meisje... In Coma. Volgens arts is ze hersendood en de rechter bepaalde dat de beademingsapparatuur uitgezet mag worden. Familie wil dat niet en hoopt nog steeds op een wonder. Een NAC schrijft op de website dat in Egypte oud-premier Kandil is gearresteerd. Hij is opgepakt in de bergen op weg naar buurland Soudan. We struinen verder het internet voor u af en in het mediaoverzicht. Zo tegen zeven uur hoort u nog veel meer. Tot half tien, wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. Oh, you uh -huh. We het is kerstmis. Thank God it's Christmas, dat was Queen. Deze gita die u hoort, het is geen Fender of een Gibson, maar het is een plastic exemplaar. Het is gefabriceerd door Aristides Instruments uit Haarlem. Het zijn spannende weken voor dit jonge bedrijf, want binnenkort komt er een heel nieuw model van ze uit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 En, en, en saai of zo. Bijvoorbeeld als je lange noten die. gaan snel. Dat is vrij zingerig. Terwijl, terwijl een houtgitaar zou meer een beetje. <middels> Dit hebben we best saai. Terwijl deze meer. Dat hebben we zo. En dat vind ik heel lekker. Pascal Langelaar van uh, Aristides Instruments. Mm. Hij heeft. Uh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 Kunnen, kunnen gaan krijgen en uh, ja, als we er dan een, ma een stuk of 10 per maand kunnen verkopen dan, uh, van die zevenaar, dan zou dat te gek zijn. Dat Argestie dus een uh, gevestigde naam is in die sector? Ja, laten we beginnen met de, met de, de progressieve zevenaar uh, scene en dan uh, pakken we daarna de rest van de wereld op. Komt dus uit een plastic kastje de reportage, mooie reportage was dat, van Nick Wouters. Kerst, ja, we denken natuurlijk aan gezelligheid, we denken misschien aan familie, we denken aan vrienden. Maar niet iedereen is vandaag druk met de voorbereiding voor een uitgebreid familiediner. Het is ook een grote groep Nederlanders die zich erg eenzaam voelt, ook met kerst. Jannie Gierveld is hoogleraar sociologie en gespecialiseerd in eenzaamheid. Goedemorgen, over hoeveel mensen hebben we het nou eigenlijk in Nederland die zich eenzaam voelen? We moeten ongeveer denken aan een 8% mensen die echt ernstig eenzaam zijn. En daarnaast zijn er natuurlijk nog een heleboel matig eenzamen. In totaal kun je wel ongeveer zeggen, één op de drie mensen heeft daar mee te maken. Ja, en matig eenzaam, wat ben je dan? Dan uh, ben je minder intens eenzaam. En het dus ja, is ook af en zo... toe nog eens wel. Is iemand... Af en toe uh, ben je eenzaam. Uh, het, het gaat ook makkelijker weer over. Ben je echt ernstig eenzaam. Dan is het vaak van heel lange duur. Ja. En uh, verschilt dat nog op het platteland of de steden? Ja. In de grote steden. Vooral in bepaalde wijken. Kan het uh, aanzienlijk oplopen. Soms uh, registreren we wel 14 procent. Maar ook ver weg van de randstad. Als je bijvoorbeeld denkt aan uh, Oost-Groningen. Drenthe, Zuid-Limburg, ook daar komt vaak ernst, veel ernstige eenzaamheid voor. En over wat voor soort mensen hebben we het eigenlijk? Zijn het ja. oudere mensen, jongere mensen? Nou, wat het meest genoemd wordt als je het aan iemand vraagt... is natuurlijk het zijn de ouderen in onze samenleving. En vaak denkt men daar ook exclusief aan. Het noemt geen anderen. Nou, dat is niet correct. Er zijn ook eenzamen in alle andere levensgroepen. En met name is er ook veel eenzaamheid, veel meer dan je zo zou denken... in de groep, laat ik maar zeggen, tussen 40 en 60 jaar. Yeah. Tussen de 40 en de 60. En hoe ja. komt dat dan? Nou, dat is vaak heel onverwacht, omdat men daar niet zo openlijk over spreekt. Maar u moet dan bijvoorbeeld denken. In die groep zitten veel mensen die getroffen worden door werkloosheid. Die van werk naar werkloosheid gaan. Een zeer ingrijpende levenservaring. Er zitten veel gescheiden mensen in die groep. Dan moet u voorstellen: een alleenstaande ouder met opgroeiende kinderen. Je hebt niet een volwassene bij jou in huis met wie je eens even kan overleggen. Dat zijn allemaal aanleidingen tot intense ja, met werk kan ik me nog wel wat voorstellen. Dan is je werk waarschijnlijk je alles geweest, ook je sociale leven. Dat kan, dat kan. Maar alleen al het feit dat je vaak zegt men afgedankt is. Dat jij bij die reorganisatie eruit valt. Dat, dat werkt erg isolerend en eenzaamheid bevorderend. Ja, en als je gescheiden bent dan, uh, ja, dan trek je je terug omdat gewoon je sociale patronen zijn veranderd. Nou, het is niet... Een deel van de gescheiden mensen heeft er natuurlijk niet zelf voor gekozen. Uh, die komt in die situatie terecht. Moet dan uh, zorgen voor en inkomen en een huishouden laten draaien en voor de opgroeiende kinderen zorgen. Dat is een, uh, een een zware belasting die ook als zodanig heel erg ervaren wordt. Vooral als je puberende kinderen hebt... dan kun je daar best iets bij voorstellen als je daar alleen voor staat. En wat doet dat dan uh, met mensen? Ja, Van allerlei uh, consequenties kun je dan uh, aan denken. Uh, we weten dat mensen die zich eenzaam voelen... dat die vaker naar de huisarts gaan. We weten dat die mensen vaker psychische klachten hebben van allerlei aard... En we weten zelfs dat eenzame mensen veel eerder overlijden... dan niet-eenzame leeftijdsgenoten. Dus het heeft echt ernstige consequenties. Nou, uh, vandaag, kerst, uh, meestal zeggen we dan... we moeten iets goed doen voor uh, onze naasten. En uh, in allerlei verhalen uh, hebben we het ook altijd over... dat we dan uh, iemand in huis moeten halen om uh, ja, uit te nodigen met uh, kerst. Is dat een manier dat je gewoon ook contact met ze zoekt? Nou, op zich is dat een, een heel aardig gebaar. heel belangrijk dat Mensen best iets voor elkaar over hebben en best bereid zijn om zo in deze dagen ook mensen uit te nodigen. Maar belangrijk is natuurlijk dat dat niet alleen op de kerstdagen gebeurt. Want mensen die alleen met de kerstdagen een beetje belangstelling krijgen, die een plantje krijgen op zo'n dag, die zeggen van voorbij hoeft het niet. Het maakt eigenlijk de eenzaamheid nog erger. Waar het op aankomt is dat als je mensen uitnodigt voor een etentje, dat je ook in januari en in februari en in maart enzovoort met de mensen contact houdt die eenzaam zijn. Want waarom is dat dan zo belangrijk? Mensen uh, zijn gericht op anderen. En zolang je jong bent, gezond van lijf en leden... kun je dat voor jezelf goed organiseren. Maar als je in een moeilijke periode in je leven zit... Hè, bijvoorbeeld in werkloosheid... of je bent ouder en niet zo goed daarmee, dan is het vaak heel moeilijk om dat voor jezelf te organiseren. Stel, je bent alleen wonend, je hebt geen kinderen... of je hebt kinderen die ver weg wonen... dan is het allemaal nog niet zo eenvoudig. Ja, Maar ik bedoel eigenlijk waarom het zo belangrijk is... om het niet alleen met kerst te doen. Want je zou juist zeggen, je bent uh, misschien nog wel eenzamer tijdens dit soort dagen zoals vandaag. Dat klopt. En het is daarom ook, daarom heb ik ook gezegd... het is heel belangrijk dat wij met z'n allen... dit soort activiteiten organiseren. Dat is heel belangrijk. en Ik denk ook wel dat het nog lang niet genoeg is wat we doen. Maar tegelijkertijd is het belangrijk dat het contact doorloopt. Want mensen vinden het vernederend, vinden het... Ja, een aalmoes om alleen met de kerstdagen belangstelling te ondervinden. Ze willen graag dat je ook vaker door het jaar heen eh, belangstelling voor ze toont. En dat is ook heel begrijpelijk. Ja, dus niet alleen vandaag, maar eh, om het maar bij het cliché te houden, eigenlijk elke dag. Ja, dat, dat is moeilijk te organiseren, denk ik. Maar in ieder geval is het de bedoeling dat we dus contact houden met die mensen die zelf niet meer kunnen zorgen. Dat ze veel contact om zich heen hebben. Mevrouw Gierveld, ik dank u voor het gesprek. En ik wens u nog fijne kerstdagen. Dank u wel. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journal. Was dat light the night? Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Weer een tegenvallen voor de organisatie van het WK-voetbal in Brazilië. Het dak van het stadion in de hoofdstad Brazilia, dat lekt. Het stadion is pas opgeleverd en is het duurste stadion van de twaalf die voor het komend WK zijn gebouwd. Bij de bouw van de andere WK-stadions zijn eerder in verschillende steden al vier doden gevallen. Zes van de twaalf stadions zijn nog niet klaar. Na twee seizoenen begint de voetbalcompetitie in Egypte vandaag weer. Egyptische voetbal werd voor de eerste keer stilgelegd... naar de bloedige supporters tijdens een wedstrijd in 2012 in de hoogste afdeling Aldaar. Daarbij kwamen tientallen supporters om het leven... en raakten honderden mensen gewond. Formule 1-coureur Fernando Alonso dient gewoon zijn contract uit bij Ferrari. Dat zegt mensen de grote baas daar, Luca di Montezemolo. Alonso is bij Ferrari niet tevreden over zijn wagen... en hij flirtte daarom afgelopen zomer met verschillende andere teams... zoals McLaren, McLaren Red Bull en Lotus. Het contract van de Spanjaard loopt overigens door en af dus tot 2016. Dit is Radio 1.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 Klokkenluider Edward Snowden heeft in een alternatieve kersttoespraak voor Channel 4 opgeroepen tot verzet tegen het wereldwijd massaal afluisteren van burgers. Als de overheid iets over ons wil weten, vragen is goedkoper dan spioneren, zei Snowden. De 3FM-inzamelingsactie Serious Request leverde dit jaar een recordbedrag op, 12,3 miljoen euro, en dat was net iets meer dan vorig jaar. Bij de actie van Studio Brussel in België is de voorlopige eindstand 2,5 miljoen. Door sneeuwstormen zitten in het midden- en noordoosten van de Verenigde Staten... en in Canada nog altijd een half miljoen huishoudens en bedrijven zonder elektriciteit. Het winterweer heeft in totaal zeker 17 mensen het leven gekost. In Canada overleden 5 mensen aan koolmonoxidevergiftiging. Het weer in het noorden nog een bui, verder droog en vanmiddag wat zon... en dan wordt het zo'n 7 of 8 graden. In Amerika zijn bijna 50 miljoen mensen afhankelijk van voedselbonnen. En nu wordt er bezuinigd op het voedselbonnenprogramma. Daarover hoort u straks een reportage. Maar we beginnen met de situatie in Zuid-Soedan. Verenigde Naties halen in alle haast duizenden extra militairen naar Zuid-Soedan. Die worden zo snel mogelijk overgevlogen van vredesmissies in andere Afrikaanse landen. Zoals Congo en Liberia. Reden voor deze ongekende maatregel. Zuid-Soedan dreigt razendsnel af te glijden naar een grootschalige burgeroorlog. Buitenlanders die weg kunnen, vertrekken uit Zuid-Soedan. Zoals deze Keniaanse zakenvrouw die in de hoofdstad Juba woonde. Het geweld was ontzettend heftig, vertelt ze. Don't ask, it's bad. It's, it's just traumatizing. The more you talk about it, there's gunfire, bullets, everything. Bombing, all the worst things you can imagine. It's like terrorists have just ransacked the town. Het is alsof terroristen de hoofdstad hebben geplunderd. Bad, really. En nu trekt de geweldschok verder het land in naar de stadjes buiten Juba. At the moment I can say it's getting better. Juba town is much quieter, but the other towns, it's it's like expanding to the other small towns. It's moving. De Engelse journalist Daniel Houden bevestigt vanuit Juba dat er op meerdere plaatsen wordt gevochten tussen verschillende stammen. We have fighting going on in multiple areas. We hebben een groep die elkaar in Zuid-Soedan's grootste town. Het lijkt dat wat we hebben gehoord voor de laatste week is eindelijk veroverd. En we kunnen nu zeggen dat er een civiel oorlog is. Het is nu duidelijk, zegt hij: er is een burgeroorlog uitgebroken in Zuid-Soedan. President Kier claimt intussen dat de militairen die hem trouw zijn gebleven de stad Bohr hebben terugveroverd op de rebellen. De loyal voetjes van dit reglement hebben Bohr veroverd and they are now whatever pockets that are vanwege gevechten en wraakacties zijn inmiddels 45.000 mensen naar verschillende VN basis gevlucht. Er is op grote schaal geweld. Er zijn moordpartijen en plunderingen. Vertelt een woordvoerder van het Wereldvoedselprogramma. Actuellement il y a des cas de violence contre les civils, il y a des tueries, il y a des pillages. Il faut absolument assurer la sécurité. Er is meer voedsel nodig en als de hygiëne niet verbetert, dreigen ook epidemieën uit te breken. Het belangrijkste is dat de hulpverleners veilig kunnen werken en dat de burgers beschermd worden. Maar de crisis is zo groot dat de VN nu te weinig militairen heeft. Ze kunnen amper hun eigen basis beschermen, waar dus tienduizenden burgers naartoe zijn gevlucht. This means that our military resources are now, without the, with the exception of the patrols in Juba, are fully engulfed and occupied with the protection of our bases. And even that is not uh, adequate everywhere, which is why we need to reinforce them. De VN-Vredesmacht moet worden versterkt en dat gaat dus nu ook gebeuren. Dat heeft de Veiligheidsraad gisteravond besloten. Een bijdrage was dat van onze buitenlandredactie. Levende kerstallen zijn al lang geen bijzonderheid meer. Maar in Utrecht zorgde het toch nog voor flinke wachtrijen. Joris van de Kerkhof die volgde een jong gezin... dat geduldig in de rij stond te wachten. Goedenavond. Hoe lang is het geleden dat u in de rij stond voor Jezus. Ik denk dat dit de eerste keer is. Dus dat is heel lang geleden als je in oneindigheid gelooft. En in de regen? In de regen stond ik vanochtend al kalm, Dus dat is vier uur geleden. Maar goed, in de regen voor Jezus, dat in is al nog langer geleden. Jezus, ja, dat is heel erg lang geleden. Dat klopt. En waarom dan? Ja. Ik ben op zoek naar zingeving. Mag ik, dat, uh, mag ik dat antwoord geven? dat mag tegen u wie geven? Tegen wie praat ik nu? Tegen wie praat ik nu? Ik praat tegen de NOS. Oh. Tegen ja. Radio 1. Hallo. Hallo. Hallo. Nou, daar is ook heel veel zingeving nodig. Ja. Echt op zoek naar zingeving? Nee, dat was eigenlijk een grapje om u de waarheid te zeggen. Ja. ja. We zijn op zoek naar vertier, maar dat is bijna hetzelfde in deze tijd. Ja. En het vertier is dan hier luisteren naar het vrijwilligerscore van uh, het park hier, van de mensen die het park schoonhouden. En in de rij staan met elkaar praten, dan naar Jozef en Maria kijken. Ja, en Jezus en de mensen en de varkens. Ja, en de ezels. Ja, ja. en daar hopen we een stichtelijke boodschap van te doen uitgaan voor onze jonge medekijkertjes. Die hoe oud zijn? Ja, hoe oud ben jij, Daan? Acht. Acht, hoe oud ben jij, Marin? Vijf. Vijf, nee. wanneer? Uh, zes. wanneer ben je zes geworden? Uh... Wanneer was je jarig ook alweer? Uh... Vandaag, ja, vandaag. Ja. Dus jij bent eigenlijk... Precies. Dus we zaten een beetje... Ja, dan kun je toch niet aan de, de simulatie van een kersthal voorbij? Wat denk, denken wij? Ja. Ik ga naar de dieren. De dieren, ja. En Daan? Jij, uh, heb... ja, hebben wij het wel eens over het verhaal van Jezus gehad? Nee, dat is echt heel lang geleden. Dat is heel lang geleden ook, oh, ja. Dat hier uh, komt mijn tekortschieten weer sterk naar voren. <laughs> en weet je waarom je dan toch in de regen in de rij gaat staan? Omdat het, ik um, heb hier nog nooit, uh, dit heb ik nog nooit gezien. Dus ik ben wel nieuwsgierig en het lijkt me heel leuk om te zien. Weet je wat ik ga doen? Ik ga vast naar binnen. De ja. Papa, we even vragen dat ja. Of dat de echte Jezus is, dat moet je maar even vragen. Misschien kunt hij niet meneer vragen, misschien ben je Ik weet het niet. Ja, we kunnen. Als je meegaat, ga je mee. ga even mee. Ga maar even vragen. Zullen we even erbij? Hij had een vraag en die vraag komt dan nu. En is dat de echte Jezus? Nou, hij lijkt er wel op, maar het is niet de echte Jezus. Maar wel net zo lief. Ja. is net zo lief. Jezus slaapt. Het is een hele brave Jezus. En een brave Maria. Ja, zeker. We zitten hier goed, lekker warm in de stal. In Bethlehem, hè? Het Utrechtse onder de, Bethlehem. Onder de ster. Met Jozef, die zorgt goed voor me. Die staat een beetje met zijn handen over, over elkaar, uh, over u heen te kijken. Nee, die moet je niet onderschatten, onze Jozef, hoor. Ja. Is deze Jezus van u zelf? Ja, zeker. En hoe heet Jezus? Maar nou, Jezus is eigenlijk een meisje en ze heet Lenne. Maar vandaag Lennart, doe maar. Dat maakt het voor u extra speciaal? Nou, zeker, zeker. En alle bewonderende blikken is natuurlijk geweldig. Jezus heet uh, Lenne. Is dat de achternaam? Nee, de voornaam. Oh. Maar het is wel een echte ezel, hè? Jezus Jezus de achternaam? Van Nazareth. In bed. Kim, Jezus niet in bed, nee. Maar het ligt lekker bij de moeder, bij mama Maria. Hey! <laughs> Komt alle tezamen, zal ik maar zeggen. De reportage was van Joris van de Kerkhof. En dit is Op Eerste Kerstdag op Radio 1. Amy Winehouse, Back to Black. was dat. Bijna 50 miljoen Amerikanen zijn afhankelijk van voedselbonnen. Door de crisis zijn dat er steeds meer geworden. Sinds december wordt er bezuinigd op het voedselbonnenprogramma. Correspondent Wessel de Jong vraagt een moeder wat ze daarvan merkt bij de kerstinkopen. And it's a little more cheaper than the giant Safeway, so it's a convenience for me. Gail Todd komt aan bij haar appartement. Terug van de supermarkt, de Tiger Supermarkt. En die is een stuk goedkoper dan de, dan de Giant. Hoe, hoeveel zakken heb je nu bij je? I have six bags. Um, and I spent maybe roughly $50. So I had $28.66 in food stamps. Ik zie een groot blad met, met kippenpoten zieker uitsteken. Ik heb 50 dollar uitgegeven, maar ik had nog 28 dollar aan foodstamps aan voedselbonnen. So I just had to pay the difference in cash. Let's go inside because it's. Uh, het is pretty cool. Hek van een appartement. Goed beveiligd hier. Appartement aan de zuidkant van Washington in Anacostia. Arme gedeelte van de stad. Klein keukentje. Eens even kijken wat ze gekocht heeft, Gail. Een um, Het zijn uh, geen kippenpoten, maar het zijn kippendijen. En uh, hoe lang doe je daarmee? So ze eat that today and tomorrow. Nu is het geld echt even op, pas donderdag krijg ik salaris. Christmas dinner will be at my brother's, Gelukkig van deze boodschappen hoef ik geen kerstdiner te doen, want ik ga met kerst eten bij mijn broer en van mijn broer krijg ik ook weer maaltijden mee. Ondertussen ruimt ze verderop. Wat steek je er in de oven? Het um, was iets dat ik I need to keep warm so when my daughter comes home dat is een maaltijd die ik warm moet houden voor mijn dochter. Die komt zo terug uit school. Maaltijd die ik gekregen heb van de buren. Nu hoef ik deze voorraad hoef ik niet aan te spreken. They range from 18, 11 and 8. All girls. I'm not a single mom, I do have a husband. Ik heb drie kinderen, allemaal dochters. Ik ben geen alleenstaande moeder, maar toch onze beide salarissen. Het is allemaal onvoldoende. Wat, wat doet je man? My husband is a shift manager at a fast food restaurant and I work at Walmart. Familie Todd is een klassiek geval van uh, working poor, zoals dat hier in de Verenigde Staten heet. We just getting by. We live from paycheck to paycheck. Up to what date can you buy food from your card um, most of the time? Most of the time I have I can buy food up until maybe the 21st, the 22nd. So it lasts two weeks. It so. lasts maybe uh, roughly two weeks. Some nights me and my husband hmm. go without eating. Or me and my husband a share a meal. You you both go without eating. Then the kids eat, but you don't. Right. Het komt er soms op neer dat we gewoon onvoldoende eten hebben. Mijn man en ik eten dan niet of we delen een maaltijd. As long as the kids eat, me and my husband is fine... Households who receive the minimum food stamp amount of $16 will see a decrease in their benefits to $15. You will not a in the mail about the food stamp decrease. Dus jullie hebben onvoldoende salaris, maar dan wordt ook nog dat voedselbonnenprogramma wordt ook nog op bezuinigd. I, ja. When I first heard about the food stamp cut, I was like, really? So it's like, it's a disappointment. Het is uh, vooral teleurstellend dat dat programma is gekort. Walmart weet dat veel van hun werknemers afhankelijk zijn van het program. Nog teleurstellender is uh, dat Walmart weet dat we in de problemen zitten. En dat ze ons niet meer betalen zodat we uit dat programma komen. En dan zijn er conservatieven in dit land die zeggen, ja, die voedselbonnenprogramma's. Mensen blijven dan in de armoede steken. Het is helemaal niet goed voor ze, die programma's. I would say to these people, ik betaal belasting, ik wil niet in armoede leven. I have a job. And if my job was paying me enough where I didn't need government assistance, of course I'll get off of it. De reportage was van onze correspondent Wessel de Jong. Het is 13 minuten voor 7. 2013 was een bewogen jaar, ook voor de liefhebbers van het Koningshuis. Aankondiging van koningin Beatrix dat ze afstand ging doen van de troon... betekende voor de Oranje Verenigingen werk aan de winkel. Mark Robin Visser ging op 29 januari naar Katwijk. Dat is de grootste Oranje Vereniging van Nederland. We staan nu in Katwijk in de Willem de Zwijgelaar... met onze neus gedrukt tegen de etalage van de bakker hier. En meneer, meneer wat zien wij dan? Ja, we zien hier bakkelaarsnoot die ja. uh, vannacht al direct aan het werk is gegaan... om uh, ter gelegenheid van uh, de troontafstand. Ja. toch alvast de nieuwe oranje bakkie te ja. maken. En het water de... loopt ons in de mond. Ja, goedemorgen. Heeft u geslapen vannacht? Ik heb nog geslapen vannacht, ja. ja. Vertelt u even wat u gecreëerd heeft? We gaan er even bij kijken. We hebben de, de normale Oranje soezen die we normaal altijd hebben met koninginnenfeesten. Ja. En de Oranje Toppoeze. Ja. En die hebben we dit keer voorzien van een logootje. met uh, Beatrix erop. Dat is echt ondernemerschap, hè? Meteen erin ja, duiken. Ja, meteen erin duiken. Ja. We hadden nog het liefst een uh, fotootje van Willem-Alexander erbij gewild. maar we ja. konden niet echt een leuke foto vinden. U kon en, geen, u ik kon, kon geen, geen leuke, van kon Willem geen, Alexander leuke foto van Willem-Alexander vinden. Dus daar moet hij nog een beetje aan werken, dat hij toch een beetje wat aan zijn foto's doet. We moeten nog een mooi plaatje van Willem-Alexander ja, hebben ja. voor, voor de gebakjes. Ja, zeker. Dus we maar moeten even hoeveel af... heeft u er gemaakt? Hoeveel ik heb uh, 100 soezen en 100 Tom gemaakt. Die gaat u nu u... Gaat bijmaken, Tom Poeze. U, u bent... gaat nu bijmaken. Ja, ja, ja. U dacht, ik ben op de radio, dus uh... ja, daar ga ik zeker bijmaken. Nou, Lara, we hebben misschien nog wat dranghekken nodig hier bij de bakker in Ja, Zeker met jouw aanwezigheid. Dank u wel. Mark Robin, dank je wel. Lara, nog een keertje in de ochtend. Het was begin van het jaar. Hè? Op 29 januari, een hele mooie dag. Hij sprak toen met voorzitter Miné van de Oranje Vereniging in Katwijk. Hoe kijkt hij trouwens terug op 2013? Mark Robin ging terug naar Katwijk. Terug naar Harry Miné. Nou meneer Miné, we zijn nu bijna een jaar verder. En ik denk dat we nu toch zo langzamerhand wel betere plaatjes van Willem-Alexander te vinden zijn... die eventueel op een gebakje kunnen, of niet? Nou ja, ik heb zoveel opnames zien voor de televisie... waar hij toch behoorlijk enthousiast optreedt... behoorlijk enthousiast ontvangen is. En hij treft natuurlijk zeker met zo'n mooie vrouw aan de zijde. Ja. Want uh, dat is niet aan iedereen gegeven zo'n mooie vrouw te hebben. Hoe was het hier het afgelopen jaar? Nou, het was weer de, uiteraard een fantastisch feest. Het gebruikelijke feest... Uh, dat hebben we gewoon door laten gaan wat al geprogrammeerd stond. Alleen na de bekendmaking van uh, de tronwisseling... hebben de vier koppen bij elkaar gestoken... van de voorzitter van de vier Oranje Verenigingen in de gemeente Katwijk. en zijn we tot een bijzonder avondprogramma gekomen... waar het eerste gedeelte optrad alle plaatselijke artiesten... en het tweede gedeelte, daarvoor hebben we het nog gekozen voor wat nationale artiesten. En daar was het dan optreden van Charlie Luske... Van de Voice of Holland. En uiteraard als uh, topper natuurlijk Gerard Joling. Die diezelfde avond nog bij de van het feest in Amsterdam was. maar spoorstand onder katekreet om de afsluiting daar te maken. Dus het was een groot optreden. met duizenden mensen die op het podium op de gaan weten Het was echt een groot feest. Uh, een bijzonder feest ook. Een bijzonder jaar natuurlijk voor u uh, ook hè? Ja, het is een bijzonder jaar. We hebben geen Koninginnedag meer. We hebben nu Koningsdag. En dat gaat dan uh, op 26 april. Ik, ik jaar, alleen dit jaar op 25 april. Want ook in Katpijn wordt op zondag geen oranje feest gevierd. Maar dat zou u duidelijk zijn. Maar het is in het hele land zo. Het betekent ook dat we uh, vanaf nu een kersttoespraak van de koning gaan krijgen... in plaats van uh, van de koningin. Wat verwacht u daarvan? Ja, dat is natuurlijk altijd, is natuurlijk altijd een hele moeilijke zaak... om naar de verwachting over te spreken... Ik denk dat hij misschien toch wel een beetje gekeken heeft naar zijn moeder... hoe zij het in het verleden heeft gedaan. En uh, probeert zachtjes wat onderwerpen aan te stippen. Niet al te veel, want voor je het weet... dan loop je weer een politieke rol is er dan gaande. Dus hij zal zich uiteraard... Uh, maar, maar het zal ook wel weer over de vrede gaan, neem ik aan. Zoals altijd in deze dagen. Een vrede die er wel gewenst wordt, maar die er toch zelden komt... Herkent u nu, in de manier waarop hij tot nu toe dingen heeft gedaan... ook zijn moeder? Of ziet u een heel ander soort koningschap ontstaan? Nou, kijk, hij is wat losser dan zijn moeder. Dat is een duidelijke zaak, Peter. Ik was nogal uh, van de stijl, behoorlijk. Maar hij is losjes uh, en we zullen het wel beleven. Maar ik hoop dat je nog veel jaren meegaat. En in Nederland is voorlopig nog niet toe aan de Republiek. En met uw vereniging gaat het ook goed... Ja, we mogen. Verjonging ook. Ja, wat heet verjonging? Ik ben zelf ook al 65. Maar mm -hmm. <laughs> Ik heb weer een paar nieuwe bestuursleden gekregen... in de orde van, van 30 en 40 jaar. En, uh, dat zijn dan, en onze uh, popavonden worden allemaal door, door, door jeugd... tussen de 25 en de 30 allemaal geregeld. Dus we hebben echt commissieleden gezat en ook bestuurleden... die aan de verjonging meedoen, duidelijk. Ja. Klaar voor de toekomst en op naar de komende Koningsdag... Op naar de Koningsdag. We zijn al bijna rond, moet ik wel zeggen. Ja, Kijk, is het wel. Er zijn natuurlijk de vaste programmapunten. Maar je moet wel natuurlijk de artiesten vastleggen... alle race maanden van tevoren. Want wij zijn niet de enige die natuurlijk wel aan je feest houden... op 25 dus. april. Ja. Het probleem is ook altijd dat je op die dag de hoofdprijs moet betalen. Ja. Maar goed, we doen het maar graag. Maar u zit goed, zegt u. Ja, hoor, we hebben ja. geen probleem. We worden wel gesponsord door die bedrijven ook. En dan mogen we niet klaar. Het komt toch goed.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 Ellen. Het is uit 2008 en het heet De Vier. Het NOS Radio en Journal Media. En Ik zeg goedemorgen tegen Dielke Teertstra. Goedemorgen. Tien lokale partijen willen meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in Lelystad. Van die tien zijn er acht nieuw in de Lelystadse politiek. Dat meldt onder op Flevoland. Opvallende nieuwkomer is de Partij van der Klei. Emmy van der Klei verliet vorige week de lokale Partij van de arbeid-fractie, omdat ze tegen de ontwikkeling van het industrieterrein Flevokust stemde... waardoor de ontwikkeling stopgezet werd. De Partij van de Arbeid was juist de grote trekker van dit bouwproject. 18.000 mensen waren gisteren bij in Leeuwarden... bij de finale van Serious Request... Volgens omroep op Friesland is alles rustig verlopen... en heeft de mensenmassa geen gevaarlijke situaties opgeleverd. Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden... die houdt een kersttoespraak op televisie. Meerdere kranten schrijven daarover op hun websites. Britse Channel 4 zendt het uit en het is opgenomen in Rusland... waar Snowden tijdelijk asiel heeft gekregen. Snowden roept in zijn speech op tot verzet... tegen grootschalige afluisterpraktijken door overheden...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 Vragen goedkoper is dan spioneren. Het is hier een oorlogsgebied, verzucht Tom Gilmore in een Canadese krant. Hij woont in Toronto, waar de stroom volledig is uitgevallen door een ijsstorm. In zijn huis is het zo'n zes graden, daarom draagt hij vier truien. Tom maakt zich grote zorgen, want veel buurtbewoners hebben hun huis verlaten. En nu is hij bang voor plunderingen. My beloved believers, I'm officially retiring. Voor veel jonge meisjes is het waarschijnlijk verschrikkelijk nieuws. Want met dit Twitterbericht kondigde Justin Bieber twee uur geleden... zijn een pensioen aan. En in zijn volgende bericht krijgt de media van langs. The media talks a lot about me. They make up a lot of lies and want me to fail. But I'm never leaving you. Being a believer is a lifestyle. Al dus Justin Bieber. Goed nieuws, wat niet doorgaat dus. Dankjewel, Thielke. We hebben we nog veel meer nieuws voor u. Zelfs op deze eerste kerstdag. Blijf luisteren.